7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Opnieuw brand in Japanse kernreactor. Plein met Bahrein met harde hand ontruimd. Een voorstel voor roze OV-chipkaart voor ouderen. In Japan heeft opnieuw brand gewoed in een van de reactoren van de kerncentrale bij Fukushima. Volgens de regering in Tokio waren er na een uur of drie geen vlammen meer te zien... maar het is onduidelijk of het vuur ook uit is... Boven reactor 4 hangen nog dikke rookwolken. In dezelfde reactor brak gisteren brand uit. Het vuur was waarschijnlijk niet gedoofd... en laaide gisteravond laat Nederlandse tijd weer op. Gisteren was er in reactor 4 ook een explosie... waarbij radioactiviteit vrij kwam. Het is nog niet duidelijk of er door de brand opnieuw straling is vrijgekomen... en hoe groot de schade is. De exploitant van de kerncentrale overweegt reactor 4... te laten besproeien met water en boorzuur. Een chemische verbinding van borium met zuurstof en waterstof. Boorzuur absorbeert neutronen die een nieuwe kettingreactie zouden kunnen ontketenen waarbij gevaarlijke straling vrijkomt. Omdat er niemand vlakbij de kernreactoren mag komen, zouden helikopters het boorzuur boven de installatie moeten lozen. In twee andere reactoren van de gehavende kerncentrale is een groot deel van de brandstofstaven beschadigd. Dat heeft de exploitant bekendgemaakt. In reactor 1 is naar schatting 70% van de brandstofstaven beschadigd, in reactor 2 ongeveer 33%. Over hoe ernstig de beschadigingen zijn en hoeveel gevaar ze opleveren is niets gezegd. Door problemen met de koeling van de reactoren wordt al dagen gevreesd dat de staven smelten. Zo'n meltdown verhoogt de kans op grote schade aan het reactorvat en het vrijkomen van radioactiviteit. De Japanse centrale bank heeft voor de derde dag op rij miljarden in de geldmarkt gestoken... om de zwaarste klappen voor de economie op te vangen. Maandag werd er 157 miljard euro in de markt gepompt, gisteren 44 miljard en vandaag ongeveer 30 miljard.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 Daarbij al weken Shiïtische demonstranten die politieke vrijheden eisen. Volgens de eerste berichten wordt bij de ontruiming veel geweld gebruikt. Boven het plein hangt zwarte rook, mogelijk van barricades die in brand zijn gestoken. Ook zijn er explosies gehoord. Gisteren kondigde koning Hamad voor drie maanden de noodtoestand af om een eind te maken aan de protesten. Hij krijgt daarbij hulp van ongeveer duizend militairen uit het buurland Saoedi-Arabië. Vanwege de onrust in het land gaf Buitenlandse Zaken in Den Haag... de ongeveer 500 Nederlanders in Bahrein gisteren dringende advies dat land te verlaten. De Amerikaanse regering heeft opnieuw financiële strafmaatregelen genomen tegen Libië. De tegoeden van minister van Buitenlandse Zaken Koussa zijn bevroren. Verder is er een zwarte lijst opgesteld van 16 bedrijven... waarmee Amerikanen geen zaken meer mogen doen. Op de lijst staan luchtvaartmaatschappij Afrikia Airways... een oliemaatschappij banken en investeringsmaatschappijen.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 Ze moeten nagaan of de prostituee oud genoeg is en geen slachtoffer van mensenhandel. Doet de klant dat niet, dan is hij strafbaar. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil op die manier mensenhandel en uitbuiting tegengaan. Het kabinet en de Kamer worstelen al langer met de aanpak van misstanden in de seksbranche. Er waren plannen voor een peespas die de prostituee aan de klant moest laten zien, maar dat plan stuit op veel bezwaren. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid te zijn voor het nieuwe plan. GroenLinks en D66 hebben grote twijfels. De ChristenUnie wil meer uitleg van opstelten. Het weer. Vanochtend op veel plaatsen. Zon alleen in het noorden is het bewolkt. Later raakt ook het oosten bewolkt. In het zuiden en westen blijft het vanmiddag zonnig. Het wordt 8 graden in het noorden, 15 graden in het zuiden. En vanaf morgen is het overal bewolkt, maar wel droog. Maximum temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met zes files, goed voor 30 kilometer. Nog een vrij normale spits, alleen niet voor het verkeer op de A16 richting Rotterdam. Daar staat namelijk tussen Knopend Klaarverpolder en Hendrik Ido-Ambacht 12 kilometer. Dat is een ongeluk gebeurd, daar is ook een vrachtwagen bij betrokken. En van de vier rijstroken zijn er twee afgesloten. Heeft u het afgelopen jaar meer uitgegeven aan de tennisvereniging of aan Lekker Uit Eten?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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven uh, minuten over zeven. U hoorde het opnieuw brand vannacht in de kerncentrale in Fukushima. We praten u straks bij over het laatste nieuws uit Japan. En bij ons in de studio een nucleair deskundige... die uh, antwoord kan geven op al onze en uw vragen. We gaan eerst naar Bahrein, waar troepen hard optreden. Deze morgen is de aanval geopend op demonstranten die al enige tijd kampeerden op een plein in de hoofdstad Manama. Gaan we over praten met onze correspondent Nicole Fever. Nicole, wat zijn de berichten die jij krijgt uit Manama? Nou, men doet er alles aan. Het plein gewoon te vegen. Het financiële uh, gebied van de stad wat door de demonstranten werden de wegen daar gelokkeerd. Daar ook de demonstranten van staat krijgen. En ook in de buitenwijken hetzelfde beeld. Siëten, die hadden daar in hun wijken allerlei roadblocks opgeworpen. Nou, Die worden nu ook verwijderd. En je hoort berichten over dat er erg veel gewonden worden binnengebracht in de ziekenhuizen. Er wordt geschoten met rubberkogels. Er wordt traangas gebruikt. Dat is de situatie. En de minister die van Binnenlandse Zaken, die gisteren een toespraak uh, hield, die houdt zijn belofte, die waarschuwde toen. Voor hard ingrijpen. Hij recht. Dit kan niet ongeslacht, Ze dus doorgaan Hij riep iedereen op, zijn verantwoordelijkheid te nemen en naar huis te gaan. Dat hebben de demonstranten niet gedaan met dit harde optreden tot gevolg. Als ze zo hard optreden, Nicole, die ordertroepen. Um, je hebt het over gewonden. Zijn er ook slachtoffers te betreuren dan inmiddels? Nou, gisteren zijn er sowieso twee doden gevallen en uh, iets van 200 uh, gewonden. En er komen nu berichten van bijvoorbeeld een uh, politieagent die is overleden. Er zouden twee doden zijn gevallen in het buitenwijk. Maar het zijn allemaal onbevestigde uh, berichten. Waarschijnlijk zullen we daar later vandaag... Uh, ...dat we dat meer over horen. Maar in ieder geval heeft het niet het gewenste effect, effect gehad... ...dat men de afgelopen dagen heeft gevraagd aan golftroepen uit buurlanden... ...om te komen helpen de orde te herstellen. De Saoedische tanks die zijn het land binnengerold... ...in plaats van de stabiliteit die gebracht zou gaan worden... Uh, zorgt het juist voor uh, meer vastberadenheid bij de demonstranten om door te gaan met de protesten. Vervolgens is de noodtoestand afgekondigd. Ja, en nu probeert men met de harde hand een einde te maken aan de, aan de demonstraties. Ja, waarom op dit moment, Nicole? Weet jij dat? Waarom wordt er nu opeens zo hard opgetreden? Ja, dus men heeft geprobeerd uh, eerder om een einde te maken, te maken aan, uh, aan de demonstraties. Dat is niet gelukt, ondanks dankzij de inzet van erg veel geweld. Ja, en de inzet van, uh, van de buurlanden, dat heeft ook mee te maken... dat een land als Saudi-Arabië graag bereid is om de rust te komen herstellen in Bahrein. Het gaat om een, uh, uh, een demonstraties van uh, Shiiten die protesteren tegen het regime van de Soenitische heerser. En ja, ook in Saudi-Arabië heeft men te maken met Shiitische oppositie... en men is bang dat uh, de, de protesten zullen overstaan... naar de oostelijke provincies van uh, Saudi-Arabië. Dus vandaar ook dat de golfstaten bereid zijn te helpen, want ze zitten eigenlijk in eigen land met soortgelijke problemen. Zou die strijd zo tussen de Soeniten en de Shiiten en een inmenging nu ook weer van Saudi-Arabië grotere gevolgen kunnen hebben voor de regio, Nico? Nou, wat het heel lastig maakt op dit moment... Iran, die bemoeit zich daar ook tegenaan. Die heeft gisteren uh, met name de inzet van Saoedische soldaten scherp veroordeeld. Ja, en dat is eigenlijk slecht nieuws voor de demonstranten op straat. Want op het moment dat de shiiten... ...in een afgelegd eh, land te demonstreren... ...wordt er vaak geholpen. Nou, zie je wel, het is een, een Siaïdisch complot. ...wat wordt aangestuurd door Iran. Mm -hmm. Dus de demonstranten zullen altijd absoluut niet blijven... ...met deze steun van Iran. Maar als en Saudi-Arabië zich hiermee bemoeit... ...en Iran en de Golfstaten betrokken worden... ...ja, dan krijgt het echt een, uh, ja, een, een, een, een grotere betekenis. Het is natuurlijk ook zo dat in veel landen... ...zijn er ook protestbewegingen aan de, aan de, aan de hand. En uh, maken de leiders zich zorgen dat ook... In in Nederland land uh, het niet meer mogelijk gaat zijn om de, de, de demonstranten in huis ja. te houden. Ja, nou We houden samen met jou de vinger aan de pols, Nicole. Dank je wel weer. Gaan we naar Japan. Want er is nog altijd veel onduidelijkheid over het stralingsgevaar in de Fukushima-centrale. Vannacht heeft daar opnieuw brand gevoed in reactor nummer 4 dit keer. En ook boven reactor 3 is rook te zien. Werknemers van de kerncentrale hebben zich moeten terugtrekken. Op gepaste afstand van de Fukushima-centrale vliegt een helikopter. Grote rookwolken zijn te zien boven reactor 3. Een woordvoerder van Tepco, de eigenaar van de centrale... zegt dat als het om stoom blijkt te gaan... het water in het bassin waarschijnlijk aan de kokers geraakt. We proberen brandweerauto's met waterpompen bij de reactoren te krijgen. Maar we moeten nog achterhalen wat er precies in reactor 3 en 4 aan de hand is zegt de woordvoerder. Volgens de woordvoerder van de regering wisselt het stralingsniveau... bij de centrale iedere minuut. Maar volgens hem is het nog niet zo hoog... dat het gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Ook was er weer een flinke naschok vannacht... van zes op de schaal van Richter... De staatstelevisie NHK waarschuwde meteen, terwijl de camera's op een van de wolkenkrabbers flink heen en weer schudden. We have again an emergency earthquake warning. We have an emergency earthquake warning for Ibaraki and Chiba. Please stay clear of falling objects and please secure a safe place. Please try to duck under uh, tables. Inmiddels is het gaan sneeuwen in het gebied dat getroffen is door de tsunami. Renningswerkers blijven zoeken naar overlevenden onder het puin. Soms tegen beter weten in. Wij praten door over de situatie in Japan rond de kerncentrale van Fukushima. Dat doen we met Ronald Schram van NRG, Nucleair Onderzoeks- en Adviesbureau in Petten. En wij moeten maar gelijk even naar het nieuws wat nu langskomt op Sky. Namelijk dat um, alle werknemers zijn geëvacueerd van Fukushima 1. Dat is een kerncentrale waar we het steeds over hebben. En dat zou dan te maken hebben met een plotseling um, toenemen van de stralingsniveaus, meneer Schram. U leest mee, hè? Wij zien dat ja. daar op de tikker langskomen, uh, ja. is natuurlijk nog niet bevestigd... maar Sky meldt het op dit moment. Ja. Uh, is dat een zorgelijke situatie? Want dan zou het betekenen dat het het einde is van die centrale... kan ik me zo voorstellen. Ja, zorgelijk is het zeker. Uh, gisteren is de maatregel genomen dat al die mensen die niet noodzakelijk zijn... voor het monitoren en het, het onder controle houden van de situatie... in de reactoren geëvacueerd zijn. Er zijn nog, uh, gisteren werd gemeld dat er 50. TEPCO-medewerkers, TEPCO is de bedrijver... van de kerncentrales, uh, daar nog zijn. Uh, ik weet niet helemaal de achtergrond hiervan... maar ik kan mij voorstellen dat medewerkers... nu tijdelijk, in een gebied waar een hoog bestaaningsniveau is... daar worden weggehouden. Uh, wat heel erg belangrijk is om te weten... in hoeverre zij in staat zijn om de koeling van de reactor... te kunnen blijven toevoeren. Uh, dat kan ik hier niet helemaal uh, uit opmaken. Ik neem aan dat ze... Uh, daar toch af en toe ook moeten zijn om die koeling, uh, mm. de zeewaterkoeling zee te blijven aanbrengen. Uh, dus jij. Ja. Ik denk dat we iets meer gegevens uh, nodig hebben om dat precies te duiden. Maar zeker, het is, zorgelijk ja. is het. Wij zijn het uiteraard aan het controleren, dat bericht. Uh, zodra we daar meer over horen, melden we dat meteen. Dan kunnen we daar uh, ook verder over, uh, over, over praten. Maar in ieder geval uh, zegt u, het is belangrijk dat die, dat die koeling gaande blijft. Want ze ja. dus hebben problemen met de koeling van alle zesde reactoren op dit moment, hè? Uh, inderdaad. Uh, het is uh, eigenlijk sinds afgelopen vrijdag... nadat een aantal, uh, ja, laten we zeggen, de normale koelsystemen... en ook de noodkoelsystemen niet functioneren. Toen is begonnen met reactor 1 en 3 om dat met zeewater te koelen. Dat, nou, dat is meestal een maatregel die je pas als laatste neemt. Nu is ook gebleken dat in reactor 4, 5 en 6... die dus uitstonden op het moment van de aardbeving... dat temperatuur daar toenemen. En dan ook in eerste instantie in de opslag van de brandstof. Je moet je voorstellen, je hebt een kernreactor. En daarnaast is een opslag waarin de gebruikte brandstof... Uh, wordt opgeslagen in een soort van ja, kleine pool, een zwembad. En die wordt ook gekoeld. En, uh, die, en, en daar is ook het probleem in reactor 4 mee, waar dus die brand is geweest. Daar zijn dus ook problemen met de toename van de temperatuur in die opslagpool. Koeling is eigenlijk uh, het allerbelangrijkste nu. En er zijn problemen om die koeling uh, naar de kernreactor te brengen. Omdat blijkbaar de normale systemen daardoor... door uitvallen van stroom en door ja, de kracht van de tsunami uh, ja, niet meer beschikbaar zijn, vermoed ik. Ja. Maar de stralingsniveaus zijn nu hoger. Gisterochtend was het 400, ging het opeens naar 400 millisievert per uur, als we in die termen maar te blijven, daar schrok iedereen al van. Maar inmiddels zitten we al veel hoger, uh, nou, dat heb ik nog niet. Uh, ja, er vanochtend. wordt al gesproken van 600 tot 800 nu per uur. Oké. Okay. Terwijl ja. het alweer iets gedaald was. Maar ja, dat het is... is natuurlijk de reden dat ze die mensen weghalen. Ja, ja inderdaad. Maar dit zijn sowieso... Hè, dus 400 en 800 zijn hele hoge millisievert per uur, hebben we het hier over. Dat zijn hele hoge stralingsniveaus. En... Uh, daar houd je dus je werkers normaal niet. Maar, maar wat zegt dat? Dan, dan komt dus iets zeer radioactiefs vrij daar. Nou, wat het in eerste instantie met name zegt... is dat je hoog stralingsniveau hebt. Je moet het vergelijken met, eh, met röntgenstraling. Dus eh, het is, ja, we noemen dat eh, gammastraling. Eh, de maatregel die je daarvoor neemt is afstand houden of afscherming. Nou, een belangrijke afscherming is water. En omdat er problemen zijn met de, de watertoevoer... en hoeveelheden water... kun je ook voorstellen dat er veel... Ja. ja, fluctuaties zijn in die stralingsniveaus. Maar dit zijn hele hoge stralingsniveaus. Um, en ja, als dat zo hoog is, dan zorg je dat de werkers daar weg zijn. Of ja. als ze daar dan toch moeten zijn, om de tijd zo kort als mogelijk te laten ja. zijn. Dat ja. is ook wat er nu gebeurt. Precies, en dan stop je ze even in een beschermde plaats. Meneer Schammer, u houdt het voor ons uh, bij en we spreken u zo dadelijk weer we gaan ook maar eventjes naar Frankrijk. Want um, de Franse regering heeft besloten om uh, te beginnen met evacueren van onderdanen uit Japan. Ze vinden de situatie te gevaarlijk worden. Hoort u zo meer over? Eerst naar John Sohoka bij de AWB. John, goedemorgen weer. Nou, uh, goedemorgen. Goed we op de weg. Nou, het uh, valt mij alleen niet voor het verkeer op de A16 richting Rotterdam. Er staat namelijk 15 kilometer tussen Kroopend klaar en Hendrik ido Ambacht. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En van de vier rijstokers zijn er twee afgesloten. Rijdt u nog in de regio Breda? Kunt u het beste omrijden via Gorken? De omleiding loopt dan over de A27 en de A15. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Lara zei het al, Frankrijk heeft alle landgenoten in Tokio opgeroepen... om het gebied zo snel mogelijk te verlaten. Er zijn ook berichten over plannen om de Fransen uit Japan helemaal te evacueren. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat weet jij van de evacuatieplannen van Frankrijk? Wat we weten is dat er gisteravond een vliegtuig vertrokken is... vanuit Frankrijk naar Japan met hulpverleners aan boord. Met name op stralingsgebied die de Japanners daar gaan helpen... in de buurt van de kerncentrale. En dat vliegtuig is vertrokken uit Japan. Met aan boord 280 Fransen vanuit Tokio komen die, die geëvacueerd worden. En het gaat vooral om kinderen, eigenlijk, om mensen die uh, snel het land uit moesten. Frankrijk zelf wil officieel niet praten van een evacuatie. Maar ja goed, hoe je het ook noemt, er zijn 280 Fransen... met name kinderen vanuit Tokio overgevlogen naar Frankrijk... en die worden in de loop van de ochtend rond Parijs verwacht. Oké, okay, nou het etiket evacuatie mag er dan nog niet op... maar toch een uh, oproep om te vertrekken, ook de actie om vliegtuig... Te Waarom wordt dat besluit nu genomen, Frank? Het besluit is genomen omdat de roep erg groot is van de Fransen in Japan, namelijk om het land uit te gaan. Er zijn wachtlijsten, enorme wachtlijsten. Mensen die willen kunnen pas op ze vroegst over een aantal dagen weg, omdat alle vluchten vol zitten. Daarom heeft de Franse regering Air France, de nationale luchtvaartmaatschappij, opgeroepen extra vliegtuigen beschikbaar te stellen. Dat is nog niet gebeurd overigens, maar Air France heeft wel een nieuw goedkoper tarief ingesteld voor alle vluchten die uit Tokyo en Osaka vertrekken naar Parijs en voor de dagelijkse lijnvluchten op Japan worden ook extra grote toestellen nu ingezet... zodat er meer mensen het land uit kunnen. In ieder geval houden ze daar heel duidelijke vinger aan de pols. Absoluut hoor. Frankrijk is altijd erg uh, op, op key vier zal ik maar zeggen... als het om de buitenlanders, om Fransen gaat in het buitenland. Als die in nood komen, dan staat de Franse regering... altijd klaar om ze te helpen. Frank Renaud vanuit Parijs. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij moeten het uiteraard ook nog over Libië hebben. Want Gaddafi herovert stad op stad op de opstandelingen. Steden waar de oppositie het vorige week nog voor het zeggen had. Uh, Brega, Raslanouf, Misrata, zijn inmiddels allemaal weer in handen van de Libische kolonel, de Libische leider. Onze verslaggever Mustafa Ukbi is nog altijd in Libië. Mustafa, um, om welke stad wordt op dit moment gevochten... Nou, op dit moment wordt er eigenlijk uh, nog steeds hevig gevochten rondom de stad Asnabia. Uh, gisteren was er sprake van dat, dat, dat die stad ingenomen zou zijn door de milities uh, van, uh, van Gaddafi. Dat werd ontkend vervolgens uh, door, uh, door een commandant van de opstandelingen die, uh, die ik had gesproken. Die hadden, zich, volgens, die hadden zich even aan de rand van de stad teruggetrokken, we hadden weer een aanval ingezet. En volgens de opstandelingen zelf, uh, die zeggen van, ja, dat zij die stad weer in handen hebben... Dat wordt weer vervolgens ontkend door de staatstelevisie, de Libische staatstelevisie. televisie Die zegt eigenlijk van we hebben nu A-dabia ook in de handen. En de opmars naar Barazi zal snel worden ingezet. Mustafa, je bent in het gebied natuurlijk wat de opstandelingen nog wel in de handen hebben. Geloven ze er nog wel in? Nou, het wordt steeds moeilijker. Ik, ik, ik ben uh, uh, eigenlijk, wanneer was dat nou gisteren, of eergisteren was ik aan het front... Ook bij Bia ja, in de buurt van Breka. Toen werd er ook heel hevig gevochten uh, in Breka zelf, ook een hele belangrijke oliestad. Nou ja, toen kwam ik uh, opstandelingen tegen die eigenlijk heel buitengewoon ja, pessimistisch waren over hun kansen. Je, je merkt toch dat ja, de, de, de, de, de, de zware wapens waarover de ministers van Gaddafi beschikken ja, dat die uh, toch uh, ja, dat die, um, in ieder geval in staat zijn geweest om de opstandelingen. Uh, heel erg terug te dringen vanuit al die, van die, vanuit al die steden. Uh, de opstandelingen die, die, ja, die zijn nog steeds buitengewoon woedend over het feit... dat het Westen maar niet wil besluiten tot, een, ja, tot dat, dat, dat belangrijke vliegverbod. En de opstandelingen zelf geloven er een beetje, steeds eigenlijk minder in... dat ze zonder dat vliegverbod, zonder steun van het Westen... of dat ze in staat zouden zijn om, nou ja, eigenlijk om die gebieden weer te heroveren... en eigenlijk door te... ...te stoten richting Tripoli. Want dat is natuurlijk hun belangrijkste doel... Euh, de, de, de, de, de ...te proberen, dat euh, euh, ik zeggen, Gaddafi euh, van de macht af te stoten. Want zou het nog um, kunnen lukken voor de opstandelingen, denk jij Mustafa? Want je, ja, Marcel zei het al, jij zit natuurlijk in dat gebied... ...maar ze worden wel steeds verder naar het oosten teruggedrongen. Jij zelf ook, hè, als journalist. Ja, ja nou ja, we hebben natuurlijk gisteren gemerkt dat... Uh, ik, ik, ik, ik reed terug gisteren van Benghazi naar naar Tobruk. Tobruk is nog eigenlijk het gebied wat nog, nou ja, wat nog niet bedreigd wordt. Maar dat zal natuurlijk ook heel snel gebeuren. Ik zag op de terugreis naar Tobruk, zag ik heel veel vluchtelingen vanuit Benghazi. En in hun keelzoog waren er ook een aantal opstandelingen. Dus je merkt zelf dat onder de bewoners ook al de paniek is ingeslagen. Van Het zou best kunnen dat, ja, dat er heel snel die milities van Gaddafi richting... Uh, nou uh, ja, richting dan gaan ze zullen marcheren. Ja. En nu ja, dat is natuurlijk wel een behoorlijke adelating voor de opstandelingen. Goed, Mustafa, hou ons op de hoogte vanuit het oosten van Libië. Dankjewel voor nu. Ja, mocht Gaddafi het toch weer winnen uiteindelijk... dan kan er nog wel weer eens een grotere vluchtelingenstroom op gang komen. Richting Tunesië bijvoorbeeld, aan de grens daar... is een groot vluchtelingenkamp, daar is ook het Rode Kruis actief. Dan hebben ze ook nog Japan, waar een half miljoen mensen dakloos is geworden. Joris van der Kerkhoff, er is wat te doen he, voor het Rode Kruis. Ja, die hebben het uh, druk. En dan is het uh, uh, typisch om in alle rust uh, in, een, in een kantoor uh, in Den Haag te zitten. Te bekijken. Ilko Brouwer, die al, al een jaar of twintig in, in, in de noodhulpverlening zit, werkt... Uh, te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Dat kun je via internet volgen. Wat er bijvoorbeeld uh, in Libië gebeurt, ook aan de grenzen. Maar in Libië zelf bijvoorbeeld... het verhaal van Mustafa net horend... die zelf verder naar het oosten vlucht. Hoe is dat voor uw medewerkers daar? Kunnen die daar dan gewoon tussen blijven staan... En met een witte vlag met een rood kruis erop... Uh, tegen die Kadhafi zeggen van... ho, ho, ho, wij zijn hier hulp aan het verlenen? Um... Nou ja, het, het lokale Rode Halve Maan uh, Vereniging... Uh, die staat dan dus met een, een witte vlag met een, een halve maan erop... Staan zet, uh, die hebben dus inderdaad een kamp opgericht... voor uh, mensen die binnen, binnen uh, Libië zelf uh, ontheemd zijn. Uh, met name Afrikaanse uh, mensen van Afrikaanse afkomst... Uh, omdat die uh, gezien worden als uh, uh, strijders voor, voor Gaddafi. Uh, en uh, waardoor ze... Uh, beschermd moeten worden tegen, tegen, de, tegen de bevolking. Uh, dus er zijn activiteiten van het uh, Rode Kruis. Uh, het internationale comité van het Rode Kruis... die uh, speciaal uh, opgericht is om te opereren in, uh, in oorlogsgebieden... zijn daar ook aanwezig. Die houden zich dus ook bezig met bescherming. Nee, maar in dit geval wordt het wel heel ingewikkeld. U hebt het over mensen, eh, Gaddafi-gezinden, eh, die dan opgevangen moeten worden. Nu zijn er weer anderen die, eh, die vluchten. Als jullie voor beide kampen gaan opzetten, die horen dan niet eh, bij elkaar. Ondertussen zijn die Gaddafi-gezinden, in dit geval zoals Mustafa, Mustafa het omschrijft, naar het oosten aan het optrekken. Dan word je, zonder dat je het zelf wil, onderdeel van die oorlog. Um, wij, niet, uh, wij proberen ons uh, duidelijk te maken aan, uh, aan alle partijen... dat wij, dat wij uh, uh, neutraliteitsbeginsel aanhangen. En dat wij uh, mensen helpen, ongeacht hun uh, politieke overtuiging... of uh, op, op, op welke, aan welke strijdende partij ze, ze horen. Maar dat en... is de theorie dan. Hè? De in de praktijk ja. werkt dat dan ook zo? Als u het verhaal hoort uit Libië ja. nu... Ja, in de praktijk werkt het ook zo. Als we bijvoorbeeld in Pakistan kijken tegenwoordig... daar hebben we ook problemen gehad... en veel organisaties hebben problemen gehad... met het bereiken van bepaalde gebieden. Maar uh, met het Internationale Rode Kruis... en het Pakistanse Rode Halve Maan... hebben we het duidelijk gemaakt aan iedereen... van wij helpen ook de mensen van... Ook mensen van, van, de, van, de andere, van de andere partijen eh, met chirurgische ingrepen, et cetera. En dat doen we, omdat op het moment dat jullie in de problemen komen... doen we hetzelfde. En dat respect is, moet dus wederzijds zijn. En dat is er dan ook wederzijds? Gaddafi eh, zal niet op u met uw rode halve maan op een witte vlag gaan schieten? Er zijn natuurlijk altijd risico's dus dat, er, dat er mensen dat wel doen. Maar we werken in ieder geval op zo'n danige manier dat het wat zeggen, het internationaal oorlogsrecht en het humanitair recht, dat dat zoveel mogelijk wordt uitgedragen. En op die manier proberen we de, de acceptatie te creëren bij de verschillende partijen. Om aan alle partijen bij, aan bijna alle zijden te kunnen werken. En theorie en praktijk komen vaak heel dicht bij elkaar. Nou, we doen het dus al 120 jaar. En uh, het, het, het blijkt te werken, en ik denk ook dat andere organisaties steeds meer in die richting uh, aan het kijken zijn. Dank u wel. Graag gedaan. Stel, u heeft 490.000 euro, dan kunt u net geen cliënt worden bij Theodor Giillesse. En dat is serieus jammer. Want vermogensbeheer bij Theodor Giillesse is serieus anders.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 Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Radio 1, het NOS-journaal. Opnieuw explosie in Japanse kerncentrale... en Pleinbacherijn met harde hand ontruimd. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben al Almegens. Het lijkt niet op te houden in de kerncentrale bij Fukushima. Ook vannacht was er brand in een van de reactoren. Onduidelijk is nog of er ook verhoogde radioactiviteit is gemeten... Volgens de Japanse regering hoeft de bevolking zich ook dit keer geen zorgen te maken. De exploitant van de kerncentrale overweegt reactor 4 te laten besproeien met water en boerzuur, waardoor een kettingreactie kan worden voorkomen. De Japanse bevolking houdt zich vooral bezig met de schade die de tsunami heeft aangericht, zegt verslaggever Elske Schouten van NRC Handelsblad in Sendai.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 De Japanse economie heeft ook zwaar te lijden door de beving en de tsunami. Daarom heeft de Japanse centrale bank voor de derde dag op rij... miljarden in de geldmarkt gestoken om de zwaarste klappen op te vangen. En dat heeft kennelijk geholpen, want de Nikkei-index... is gestegen in korte tijd met 6 procent. Ander nieuws. Als het aan de Tweede Kamer ligt... komt er een speciale OV-chipkaart voor ouderen. Een meerderheid steunt een idee van GroenLinks voor een roze chipkaart... zoals de vroegere roze strippenkaart. GroenLinks-Kamerlid van Gent.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 Veiligheidstroepen in Bahrein zijn begonnen met het verdrijven van sjiitische demonstranten uit het centrale plein daar vanaf het centrale plein in Manama de hoofdstad. Demonstranten bivakeren daar al weken en ze eisen politieke vrijheden. Boven het plein hangt zwarte rook en er zouden ook explosies zijn gehoord. Gisteren koning, koning, kondigde koning Hamad de noodtoestand af om een eind te maken aan de protesten, maakte de minister van binnenlandse zaken op de staats staatstv bekend. Je krijgt daarbij hulp van ongeveer duizend militairen uit het buurland Saudi-Arabië. Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft gisteren de ongeveer 500 Nederlanders in Bahrein het dringende advies gegeven het land te verlaten vanwege de onrust. De Amerikaanse regering heeft opnieuw financiële strafmaatregelen genomen tegen Libië. Zo zijn de tegoeden van de minister van Buitenlandse Zaken bevroren. En is er een zwarte lijst opgesteld van 16 bedrijven waarmee Amerikanen geen zaken meer mogen doen. Allemaal maatregelen om druk op Gaddafi te zetten, zegt het Witte Huis. We have taken uh, dramatic action together with our international partners to uh, put pressure on uh, Muammar Gaddafi and his uh, regime. And obviously, as you know, the president has called uh, on him to give up power. Eerder al blokkeerden de Amerikanen bijna 30 miljard euro aan Libische tegoeden. Het Witte Huis onderzoekt of dat geld kan worden doorgesluist naar het verzet in Libië. En dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag dan zien we een tweedeling in het weer. Het zuiden ziet vandaag de zon, maar in het noorden verloopt de dag bewolkt. Op dit moment is het in het noorden ook al bewolkt en in het zuiden is het helder. Daar is het overigens ook nevelig. De actuele temperatuur die loopt uit 1 van een graad of 2 in Groningen... tot een graad of 7 in Zeeland. Nou, vanochtend blijft het in de noordelijke helft bewolkt. In het zuiden en westen van het land daar is volop ruimte voor de zon. Ook vanmiddag blijft die tweedeling in stand. Zon in het zuiden en daar wordt het lokaal zelfs een graad of 15. Maar in het bewolkte noorden wordt het maar 8 tot 10 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige wind vandaag komt uit het oosten tot noordoosten en die wind die maakt het voor het gevoel vrij fris. Vanavond en vannacht dan blijft het droog en ver verandert eigenlijk maar weinig. Het koelt af naar een graad of drie. Kijken we naar morgen, donderdag, dan is het ook overwegend bewolkt. Het blijft droog en de middagtemperatuur ligt dan rond 10 graden. Ook vrijdag veel bewolking en dan neemt bovendien de kans op regen ook toe. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 54 kilometer files. Een paar opvallende onder meer op de A12 Arnhem naar Utrecht. Bij Driebergen staat 4 kilometer na een ongeluk. En een stuk langer is de file op de A16 naar Rotterdam. Daar staat de dus je knoopend Klaverpolder en Hendrik Ido-Ambacht 15 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Van de vier rijstoken zijn er twee afgesloten. Als je nog in de regio Breda rijdt, kunt u het beste omrijden via Gorkum. Dan rijdt u over de a 7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 8 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. De ontwikkelingen in Japan kunt u daar volgen via ons live blog. En natuurlijk ook alle sport. En u kunt daar trouwens, dat wil ik er nog wel even aan toevoegen... ook eh, vragen stellen eh, via Twitter op eh, NOS Radio 1. We spreken straks bijvoorbeeld met eh, Ronald Smetsers van het RIVM. Dus mocht u vragen hebben over eh, gezondheid, dan kunt u die kwijt op eh, NOS Radio 1. En later praten we met Japanoloog Hendy van der Vieren... Die die houdt voor ons uh, het nieuws bij uit Japan. Kijk naar de Japanse televisiezenders. Goed, maar sport is inderdaad. Bayern München heeft internationale gisteravond aan een plek in de kwartfinale van de Champions League geholpen. De Duitse ploeg liet tot ontzetting van trainer Louis van Gaal de Italianen winnen met 3-2. Verslaggever Tom Egbers sprak met de veelgeplaagde coach van Bayern. Louis van Gaal, ik hoorde je zo even tegen Duitse collega's zeggen. Uh, we wollen so viel. Wat willen je spelers te veel? Ja, dat je uh, iedere keer maar uh, uh, aan blijft vallen. Terwijl je uh, gewoon uh, de wedstrijd uit moet spelen. Uh, je weet dat uh, zeker Inter Milan uh, leeft van, van counters. En als je teveel wilt, dan geeft je die ruimte ook. Maar aan de andere kant hebben we het ook niet afgemaakt. Want we hebben zoveel mogelijkheden laten liggen. Ja, en dan weet je uh, dat zo'n ploeg op het veld blijft. En die kan uh, dan wel uh, de kansen benutten. Ja. Wat heb je na afloop tegen de spelers gezegd? Dit of heb je iets anders gezegd? Wat heb je? Ja, je kan beter als coach na zo'n nederlaag niet zeggen... want al elk woord wat je zegt is er één te veel. Dus ik heb niet uh, gezegd. Maar de teleurstelling is groter en ook bij jou natuurlijk. Ja, je mag deze wedstrijd natuurlijk nooit verliezen. Uh, is het seizoen nu voorbij? Nee, wij uh, moeten ons nog kwalificeren... Uh... Uh, en dat kunnen we ook. Alleen ja, uh, we hebben natuurlijk weer een hele grote teleurstelling. En uh, we moeten deze jongens weer uit die put krijgen. Want uh, daar zitten alle jongens in. En, en, uh, maar goed, dat hebben we ook uh, na de drie op één volgende nederlagen gekund. Dus ik hoop dat we dat uh, voor zaterdag uh, ook weer kunnen. Nou, de dreun is nu iets groter natuurlijk nog. Dit was de laatste kans op, een, uh, op iets heel moois. Ja, maar de wedstrijd tegen Schalke voor de halve finale, dat is ook een dreun. En Borussia Dortmund geven het uh, kampioenschap weg op dat moment. Dat is ook een dreun. Dus dat is zo. In deze maand zijn er beslissende wedstrijden. En dan moet je er staan. En, en uh, dan moet je niet zo'n wedstrijd uh, weggeven. En dat hebben wij gedaan. Is het voor jou zelf moeilijk om je op te laden... voor die resterende wedstrijden in de Bundesliga? Nou, dat moet uh, ook natuurlijk blijken. In principe heb ik deze kracht uh, nog wel. En als je ook vandaag weer ziet wat, wat de spelers allemaal doen... Ja, dan denk ik dat dat uh, het belangrijkste criterium is... Uh, waar, waar aan ik dat laat afhangen. Louis van Gaal. Tom van Hek, goeiemorgen. Goedemorgen. Jij voorspelde dat Bayern München ja. zou winnen. Ik zag gisteravond dat ze gingen winnen. Lara ook trouwens. Maar ze deed het niet. Nee, ze Hoe deed het niet. Hoe kan dat? Dus dat voorspellend vermogen Dat moet in de ijskast. Maar zeker als je voor de rust keek. Eh, 1-0 snel voor Inter. Door een halve buitenspelgoal overigens. Maar toen 1-1 door weer die grabbelende keeper. Die helemaal de weg kwijt was voor de rust. 2-1 bal op de binnenkant. Een paal een bal die het voor de lijn tolde. Eh, je dacht, het is een kwestie van tijd. En het is wel bijzonder. En je ziet, dat heb je zelfs bij Barcelona nog gezien, je kan zoveel beter zijn. Maar goals maken, eenvoudige goals maken, is ook een vak. En dan moet je het ook echt afmaken, want 3-1 was natuurlijk klaar geweest. Maar ze deden het niet. En zoals vanmorgen in één Ochtendkrant heel mooi beschreven staat... Inter is zo'n ploeg die niet beter hoeft te zijn... om toch het gevoel te hebben dat ze gewoon gaan winnen. En dat kwam langzaam in de wedstrijd. Snyder werd beter en beter na de rust. En toen 2-2 viel, toen voelde je eigenlijk een beetje. En dat is natuurlijk dan ook een beetje door die reeks van teleurstellingen van... het. Zal toch niet dat? Uh, het was een prachtige goal, die derde van Inter overigens. Maar het was wel kinderlijk eenvoudig verdedigd... van een man die ETO bij, zich, uh, bij hem voorlangs liet lopen, om het dan zo te noemen. Maar het neemt niet weg dat uh, ja, Inter heel veel mentale kracht getoond heeft. En Bayern er, ondanks de woorden van Van Gaal net... toch uh, veel belabberder bij stond uh, dan we van tevoren gedacht hadden. Tja... Nou, ja. Manchester United, ja, daar moeten we ja. nog verder over zeggen. Manchester United ook gewonnen, dus die is wel dat is Die wel is door. wel door, dat was overigens ja. ook een zenuwwedstrijd hoor. Dan denk je, ach, Manchester United, Olympique Marseille, het werd 2-1 uiteindelijk. Maar als je de kansen ziet die Marseille ook gehad ja. heeft... en de moeizaamheid van Manchester United, dan uh, wordt voorspellen steeds uh, lastiger. Marcel, vanavond durf ik er toch eentje aan? Ja, die Chelsea is, zeker. Chelsea heeft uit de ja. 2-0 van Kopenhagen gewonnen, dus dat zit wel goed. En Real Madrid, ja, dat is natuurlijk de grote favoriet thuis tegen Olympique Lyon. Maar met gisteren Manchester United uh, tegen Marseille op het netvlies... kan dat ook wel eens een wat rare lastige wedstrijd worden. Maar laten we het toch maar op uh, Madrid en Chelsea houden. En dan hebben we een, een mooi achttal met toch ook een paar nieuwelingen. Met Tottenham, Schalke en Shakhtar Donetsk. Dus er zitten gelukkig wel wat nieuwe clubs bij dit jaar... bij de laatste acht van de Champions League. Oké, okay. nou dan we het ook maar even over wielrennen hebben, Tom. De ja. Tireno Adriatico, gewonnen door Cadel Evans. Maar toch een knappe prestatie van Robert Geesink, Ja, Geesink had dat aangekondigd. Jij zei al, hij twitterde dat hij nog... Het Podium in zicht nou, ja. dat Nou, dat is hem ook gelukt. Hij halverwege gehad. hij zelfs nog even hoop dat hij de hele Tireno kon gaan winnen. Maar misschien nog wel belangrijker dan deze tweede plaats uiteindelijk in het eindklassement is het feit dat hij nu heeft aangetoond, ook al was het een korte tijdrit van 9 kilometer, dat hij tijdrijden steeds beter onder de knie krijgt. En als het iets belangrijk is voor een echte grote rondenrenner, dan is het tijdrijden. En tot nu toe boekte hij daar afschuwelijke verliezen op te groot om echt serieus voor de rondewinst mee te doen. Met deze tijdrit en dit seizoen in het vooruitzicht, heeft hij denk ik een, een heel plezierig gevoel overgehouden aan deze Tireno. En dat kan op termijn nog wel eens belangrijker zijn dan de 11 seconden... die hij nu uiteindelijk tekort kwam. Geen schande overigens op Evans, dat is een prachtige renner. Maar voor Robert Geesink ziet het ronde rennen... en dat vinden we in Nederland mooi natuurlijk, er mooier en mooier uit. Kijk, dat uh, klinkt goed, Tom. Het gaat een grote jongen worden, die Geesink. Dank je wel. Ja. RIVM krijgt veel vragen over de ramp in Japan. Met name over de nucleaire problemen. Nederlanders maken zich daar blijkbaar grote zorgen over. Maar eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahok. Spitsloop verloopt nog vrij normaal 55 kilometer in totaal. Alleen op de A16 naar Rotterdam. Een lange file van 15 kilometer tussen Knopend, Klaverpolder en Hendrikido Ambacht. Vanmorgen is daar een ongeluk gebeurd thuis een vrachtwagen bij betrokken. En van de vier rijstokers zijn er twee afgesloten. Rijdt hij nog in de regio Breda, dan kunt u het beste omrijden via Gorkum. Dan rijdt hij over de A27 en de A15. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het RIVM helpt sinds de aardbeving en de tsunami in Japan... de Nederlandse overheid bij de informatievoorziening over de nucleaire situatie. Het instituut krijgt veel vragen van burgers, bedrijven en organisaties... die in Japan werkzaam zijn. En wij gaan praten met Ronald Smetsers van het RIVM. Meneer Smetsers, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Wat willen de mensen allemaal weten van het RIVM? Nou, er zijn natuurlijk mensen in Nederland uh, ongerust... maar we hebben ook te maken met bedrijven die in Japan uh, uh, medewerkers uh, hebben... en die dus vragen wat ze daar moeten doen. En dan gaat het om vragen van bedrijfsartsen of uh, van de KLM. Uh, en die willen weten uh, ja, hoe ze om moeten gaan met de situatie. Mm -hmm. En uh, hoe moeten ze omgaan met de situatie? Wat adviseert u ze? Nou, laten we beginnen bij Nederland. Er zijn ook in Nederland mensen die zich uh, druk maken over wat er gebeurt. Nou, is, is wat er gebeurt in Japan uh, buitengewoon ernstig... Maar voor de Nederlandse situatie heeft dat geen betekenis. Dus mensen in Nederland die erover denken om jodiumpillen te gaan slikken, die moeten we toch echt adviseren om dat niet te doen. Dat hoeft echt niet. Dat nee, dat is hoeft echt niet. totaal uh, onzinnig. Um, is het zinnig in, uh, in Japan? Nou, in Japan, uh, voor zover wij dat kunnen inschatten, uh, doet de Japanse overheid het erg goed. Die nemen de, de maatregelen die passen bij de ernst van de, van de situatie. Uh, zij hebben zelf een gebied geëvacueerd. Een ander gebied is aangewezen om te schuilen. En daar wordt ook jodium, uh, worden ook jodiumpillen uitgedeeld. En waar dat niet gebeurt, is dat ook naar onze inschatting niet nodig. Ja. Goed. Er zijn dus serieus mensen die hier jodiumpillen willen slikken. Dan hoeven ze niet meer te bellen. Laten we het dan nog een gelijk ja. vragen. Preventief hoeft ook niet. Nee, dat is zelfs onverstandig. Uh, je moet die jodiumpillen niet zomaar uh, op gaan eten. En wat heel belangrijk is, als, er, als je te maken hebt met een, uh, met een zware kerrigramp... en nogmaals, in Nederland is, dat, is daar dus absoluut geen sprake van... dan moet je dat echt op het goede moment innemen. En dat betekent dus ook dat je moet luisteren naar de overheid... van uh, wanneer is het moment aangekomen om die pillen in te nemen. Want als je het te vroeg doet en te laat... Dan heeft het geen zin. Nee. Trouwens, de Japanse overheid is geloof, geloofd om de, de maatregelen die ze van tevoren hebben genomen... bijvoorbeeld over die jodiumpillen die ze hebben uitgedeeld. Hebben wij dat ook gedaan voor omwonenden van de kerncentrale? In, uh, zeg maar het uitdelen van jodiumpillen, dat is onderdeel van het, uh, van het lokaal rampenplan... Uh, Rond Borstel, bijvoorbeeld is er een zone van een kilometer of tien... waarbij een, een eventueel incident uh, ook gedacht kan worden aan, aan jodiumprophylaxe. En mensen die daar wonen, die hebben vorig jaar de gelegenheid gekregen... om die pillen op te halen. En mocht er iets gebeuren, dan zijn die pillen ook op een andere manier verkrijgbaar. Wij maken ons uh, ook een beetje zorgen over de mensen die uh, bij die centrale werken. Um, wat kunt u daarover zeggen? Over de hoeveelheid straling die zij op het lijf krijgen of binnenkrijgen? Ja. Ik denk dat de mensen die daar werken, die hebben het buitengewoon moeilijk. Het probleem is dat het ene incident het andere incident beïnvloedt. En het feit dat het stralingsniveau op de, op de plant zelf daar zo hoog is, maakt het wel heel erg moeilijk om de zaak daar te blijven beheersen. Uh -huh. Dus dat is, ja, dat is erg, echt zorgelijk. Lopen zij hoe dan ook gezondheidsrisico's, de Ja, ik denk dat zij sowieso een, een zo hoge dosis oplopen dat hun, hun kans om later kanker te krijgen een stuk verhoogd is. En ze moeten zelfs op gaan passen. Als ze daar te lang blijven, dan, dan kunnen ze stralingsziek worden. Goed. Ronald Smetsers van het RIVM, dank dat u onze vragen even wilde beantwoorden. Graag gedaan. En die Van der Veren, Japanoloog van de Universiteit Leiden... was de laatste dagen veelvuldig te gast. En is er vanochtend ook weer mee van der Veren. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. U volgt de Japanse televisie, Japanse media. Waarover berichten ze vandaag vooral? Ja, er zijn eigenlijk nog steeds uh, de drie lijnen. Hè. Aan de ene kant uh, natuurlijk uh, de crisis bij uh, de kerncentrale. Aan andere kant het ramgebied uh, van de tsunami. En ten derde de blackouts, uh, de elektriciteit tekorten... in uh, de omgeving van Tokio. Ja, wij hebben het veel over die problemen bij de kerncentrale. Hè? Hoe is de lijn daarin? Hoe is de toon daarin? Ja, het is op een gegeven moment... Uh, uh de, de, er komt meer informatie vrij nadat gisteren de premier... Uh, ja, eigenlijk een beetje boos geworden is ja. op de, uh, de exploitant van de kerncentrale. Uh, men maakt zich zorgen. Ook bijvoorbeeld uh, wat net al te sprake kwam over de mensen die daar werken. Er was brand uitgebroken. Men kon daar niet lang blijven vanwege de stralingsniveaus. Men dacht dat de brand uit was en die laaiden dan later weer op. Hè. Dus dat heeft toch ook weer met elkaar te maken. Men kan niet la lang op die plek aanwezig zijn. En Japan is natuurlijk een land dat uh, veel ervaring heeft met stralingsziekten. Uh, als enige land natuurlijk gebombardeerd, twee keer. He, dus uh, wat je dan ook van, vanmorgen op het nieuws hoort... is dat mensen vanuit het stralingsonderzoekscentrum in Nagasaki uh, vertrokken zijn. Uh, Dokters en uh, verpleegsters, uh, specifiek werden genoemd. Naar de gebieden daar om uh, hulp te kunnen bieden als dat nodig is. We hadden net even met uh, meneer Smetsers van het RIVM... over die mensen die daar werken he, bij de ja. centrale. Het zijn er nog 50 die daar op dit moment uh, bezig zijn. Uh, er komen ook berichten binnen dat die wellicht ook wel geëvacueerd zullen worden. Uh, wat ziet u daarover? Wat hoort u daarover op uh, de Japanse televisie bijvoorbeeld? Uh, nou, de mensen die uh, werken, uh, hebben, men weet dat het gevaarlijk is uh, natuurlijk, uh, maar er moet gewerkt blijven worden. De, de mensen uh, in het gebied zijn uh, geëvacueerd als het goed is, wat net ook te sprake kwam. Uh, het probleem schijnt te zijn volgens Japanse media dat men niet in die controlekamers aanwezig kan zijn. Dus hoe die procesbeheersing dan verder gaat, hè, vraagt men zich af uh, van ja, uh, hoe, tot hoever moet men gaan en het levens op het spel zetten, ja. uh, het risico lopen dat inderdaad mensenlevens verloren gaan om uh, die processen te beheersen. Uh, daar, daar zijn de vragen en niemand heeft antwoorden op dit moment. Maar u, u, u zei het net al, premier, er kan was ontevreden gisteren... vanwege de informatievoorziening. Laat de regering het helemaal over aan het elektriciteitsbedrijf... om de boel daar te klaren? Of gaan ze nu zelf een grotere rol spelen ook? Ja, wat dat betreft is men natuurlijk afhankelijk van de experts in zo'n geval. De regering kan weinig direct doen. Uh, niet zelf naar binnen lopen natuurlijk. Huh? Uh, dus uh, uh, ik denk ook dat het ingegeven is van... luister, wij hebben het al zo druk. We proberen die rampenplannen uit te voeren. En dan krijgen we nog eens een keer te weinig informatie. Waardoor we daar ook nog eens keer extra onze tijd aan moeten besteden. En dan krijg je natuurlijk... Uh, ja, hoe verdeel je de aandacht? Dat zou niet nodig moeten zijn, omdat de huh. experts daarvoor zijn... Uh, en dat wordt dus niet goed ge gecommuniceerd. En daar is overigens premier kan uiteindelijk ook verantwoordelijk voor. Ja, ja zo politiek. is dat. Ja. Nog even over dat getroffen gebied, getroffen door ja. de tsunami. Wat hoort u over, of ziet u over hulpverlening in het gebied? Ja, de hulpverlening uh, is goed op gang gekomen. Uh, wat we nu zien is uh, dat uh, vanuit de kust uh, en vanuit de lucht worden mensen bevoorraad. Uh, eten in eerste instantie, dat is veel te weinig. Het probleem is uh, dat het is gaan sneeuwen. Dat het s'nachts dus ook onder nul is. Dus de mensen in de opvangkampen... Uh, ja, het is hebben, hartstikke hebben, koud daar. Die hebben echt een probleem. Uh, mm -hmm. Die hebben het koud. Uh, ja. uh, de zoekacties gaan natuurlijk uh, nog door. Hè. De meeste gebieden zijn nu wel bereikt, maar nog niet alle. Uh, zeker wat meer in de bergen. Uh. Hoort u dat op de, in de media vanuit dat ze nog mensen levend terugvinden? Ik heb vandaag nog niets gehoord daarover. Okay. Dat, uh, maar dat, dat zijn vaak de, de nieuwsitems voor de journaals van zes, jaar, van zes uur. We zitten nu ergens drie, vier uur in de, uh, in de middag. Hè, vier uur in Japan bijna. Um, hè, maar dat soort uh, menselijke reportages uh, is meestal naar de avond toe. Uh, op dit moment uh, wordt gewoon gesproken van... we voeren materiaal, vooral eten en brandstof aan uh, per boot. Uh, eten per helikopter. Maar er wordt opgeroepen om geen brandstof te gebruiken om daar, daar de tekorten te groot zijn. Oh, okay, okay. Ja. En de aantallen slachtoffers nog even, wat hoort u daarover? Want er zijn nog tienduizenden vermisten. Ja, dat is inderdaad het geregistreerd dode aantal. Het laatste wat ik zelf was 3500. Maar dat, dat zijn ook gebaseerd op ja. de provinciale autoriteiten... en dan opgeteld. En dat wil nog wel een beetje verschuiven. Maar inderdaad, meer dan uh, 10.000 mensen vermisten... was ook nog sprake van. Uh, die getallen, uh, ja, die zijn groot. En uh, één meer of minder, ja, dat scheelt wel. Maar definitieve aantallen. Eh, van de politie komen steeds berichten van wat het aantal geregistreerde doden ja, is. En daar houdt men zich aan. Ja. Ja. Henny van der Veren, dank u wel. Japanoloog, u houdt het voor ons in de gaten in Japan. We spreken u straks nog een En wat we ons dan ook afvragen is... hoeveel kan een land hebben? Uh, en hoeveel kunnen hulporganisaties hebben? Joris van de Kerkhof houdt zich met die vraag bezig vanochtend. Joris, ja, als we dan naar Japan kijken... je zou kunnen spreken van een driedubbele ramp. Een aardbeving, een tsunami. Uh, dan nog de kerncentrale problemen erbij. Um, is dat voor een land nog wel draaglijk? Dat is voor een uh, land on ondraaglijk, uh, lijkt mij, en voor hulpverleners... Uh, heel moeizaam om, uh, om, om daarin in te werken. Uh, maar Japan is, wat dat betreft, om om te gaan werken, om hulp te verlenen... een ander land dan bijvoorbeeld uh, Libië of Tunesië, waar we het net over hadden. Want Ilke Brouwer van, uh, van, van het Rode Kruis. Jullie zijn in Japan niet nodig, want ze lossen het zelf al op, begrijp ik. Uh, nou, het Japanse Rode Kruis is in ieder geval een, uh, zeggen, heel erg goed voorbereid op, uh, op aardbeving. Er nou, is een tsunami natuurlijk ook bijgekomen waardoor de situatie er nog ernstiger is. Maar uh, ze hebben wel voldoende teams uh, om uh, zeggen, het probleem uh, aan te pakken waarvoor zij aangewezen zijn door de regering om te doen. Dus ze kunnen, wat ze moeten doen, kunnen ze doen met de, met de lokale capaciteit, met hun eigen capaciteit. En u zit hier ook niet te springen van, ik wil er naartoe, hulp verlenen, hulp verlenen, de mensen helpen daar. Want het gebeurt al wel voor zover mogelijk. We proberen we altijd uh, om uh, op het moment uh, dat er een, uh, een, een, een zusterorganisatie, uh, zoals het Japanse Rode Kruis, het niet meer aan kan om daar aanvullende hulp aan te verlenen. Het is nu niet nodig, maar kan er een moment ontstaan dat jullie daar wel nodig zijn? Um... Dus dat, dat zou kunnen. He, bijvoorbeeld in de, in de Koba-aardbeving zijn er wel heel veel uh, andere rode kruisen uh, ook naartoe gegaan om te helpen. Uh, bijvoorbeeld nou hebben ze uh, wel aangevraagd... om uh, iemand uh, om te helpen met de internationale media om, daar, om dat te verzorgen. Dus daarvoor is iemand naar binnen gebracht. Maar het gaat echt om uh, op, op verzoek van... En als zij ze zelf aangeven dat ze dat aankunnen, dan kunnen we daar ook op vertrouwen. En dat is nu gebeurd en misschien dat er dan later dat, dat verzoek nog komt om te helpen om, om, om mensen op te vangen. Maar dat is nu niet aan de orde. Nee, in de noodhulpfase is het, is het nog niet aan de orde. Als we later wat zeggen dat er langdurigere noodopvang moet, dan zouden we misschien nog wel expertise van, vanuit ons, dat wij zelf expertise hebben, of van andere rode kruisen gevraagd kunnen worden en die kunnen we dan leveren. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Het lot van honderdduizenden is nu in handen van 50 man. Het gaat om de 50 medewerkers van de kerncentrale Fukushima 1 die zijn achtergebleven om de klus te klaren. De overige 750 zijn geëvacueerd. Het reddingsteam zet zijn leven op het spel om de wereld voor een ramp te behoeden, volgens de Telegraaf een heldhaftig team. Delen van het rampgebied in Japan zijn getroffen door hevige sneeuwval. We noemden het net al eventjes. Het is erg koud in het gebied... waar overlevenden van de ramp in noodopvang zijn ondergebracht. De mensen hebben te weinig warme kleding. De combinatie van kou en vermoeidheid leidt tot gezondheidsproblemen. Vooral bij oudere mensen. Dat meldt het Japanse televisiestation NHK. Het is de eerste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... zei de Japanse premier Naoto Kan. Belgische De Standaard heeft foto's op de website geplaatst... van de aardbeving en de tsunami. En van de verwoesting die werd aangebracht door de atoombom op Hiroshima en Nagasaki in 1945. De foto's lijken zeer op elkaar. Japan heeft ondertussen de Europese Unie toch gevraagd om steun. Ongeveer twintig landen, waaronder Nederland, hebben materieel en personeel aangeboden, schrijft het AD. Dan Bahrein. Politie daar is begonnen met als het centrale plein te ontruimen. We melden dat vanochtend. Al Jazeera doet dat ook. Duizenden demonstranten hadden wekenlang al gekampeerd op het plein. Volgens de nieuws zijn er vanochtend ook explosies gehoord en is er veel rook te zien. De Berghijnse krant Gulf Daily News opent met state of emergency... de noodtoestand die is afgekondigd. Koning Hamad deed dat, heeft na weken van onrust voor drie maanden de noodtoestand afgeroepen. Ja, dat nieuws uit het eigen land. helikopterpiloot Yvonne Niersman, die samen met twee andere militairen... in Libië vast zat, speelde vorig jaar ook al een keer hoofdrol... in een diplomatieke rel, meldt de Telegraaf. Toen ging het om het schenden van de luchtruim van Venezuela. President Chavez was toen woest. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Verhagen... sprak met Yvonne Niersman en haar commandant over het incident. En uh, wegpiraten worden door de politie steeds vaker... naar een verplichte driedaagse gedragscursus gestuurd. De afgelopen jaar gebeurde dat bijna 1300 keer. Ruim een kwart meer dan in 2009. Blijkt dat cijfers van het CBR, schrijft het AD. Na acht uur in het Radio 1-journaal Japan, Bahrein en Buruma... over de kritiek die hij te verwerken kreeg van Geert Wilders. Vanavond om 7 uur... Meester-gitarist Elias. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8. Isar Elias. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.